Minister Opstelte vraagt mensen die slachtoffers zijn van seksueel misbruik in de kerk aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Hij benadrukt dat het alleen pas na aangifte iets kan doen. Hij is ermee eens dat er meer centrale regie van de overheid moet komen om kindermisbruik aan te pakken. Minister Schippers doet de huisartsen nog een handreiking. Ze verlaagt de bedrag dat die moeten terugbetalen met nog eens 14 miljoen. Het komt daarmee op 74 miljoen euro en volgens de minister is dat haar eindbod. Schippers willen het geld terug omdat huisartsen hun budget de afgelopen jaar hebben overschreden. Volgens haar koersen ze ook dit jaar af op een overschrijding. Twee oude paren die hun kinderen na sluiting van het Islamitisch College Amsterdam thuis hielden, hebben van de rechter een boete gekregen. De ouders wilden hun kinderen zelf gaan lesgeven. Toen vond dat ze onvoldoende duidelijk maakten wat hun bezwaren zijn tegen andere beschikbare scholen in de buurt. De rechter legde de ouders een boete op van 500 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.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 De files vanaf 5 kilometer lengte staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij de afrit Bunschoten 5 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk 5. A13 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 6. A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Knopen Deil en Waddenoije 6. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 6. De andere kant op tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Fijenoord 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Van...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 wel raar. Ik, uh, ik ben dus mijn fiets kwijt. En dan hoor ik nu een nummer waar mijn fiets bij dat, dat, dat een server is gekocht en dan denk ik toch weer van, uh, ja, moet ik dit wel geloven? Het is natuurlijk heel moeilijk om dit te geloven dan. Uh, je hoorde namelijk Crash Bloom met Seth met Bagage dragen de je uh, een, een mixje van Adele, Set Fire to the Rain. Dat was de Thomas Gold remix. En uh, je hoorde The Wanted met I'm Glad Of uh, met Warsan. Ik zeg het altijd hè, met The Wanted altijd glad you game, Dat is een andere hit. En uh, volgend nieuws hoorde je nog Up van James Morrison en Jesse J. En uh, ik ben eigenlijk best wel benieuwd naar... Uh, hoe jullie week is geweest? Niels is even een, een andere gast ophalen. Want uh, die kan nog niet alleen fietsen, dus uh, moet hij iemand meenemen. Die gaat op de bagage dragen. Ja. Die gaat letterlijk op de bagage dragen. Althans, bij Niels fiets zit de bagage dragen aan de voorkant. Omdat hij weer geen nieuwe, normale fiets kan kopen. Nee. Dus, hoe is je week, Martijn? Ik heb een goede week gehad. Uh, op school uh, een toets gemaakt. Ik Wow, een hele toets in één week. Even applausje, wacht. Ik heb een applaus. Nee, wacht. Op. nee, Ik heb een applaus. Dit is gewoon applaus. Ik wil gewoon alleen wat er is ja. gebeurd in deze week. Ja, en dat vind ik heel knap. Weet je, dat vind ik gewoon heel knap. Applaus, speciaal voor mijn hier. Nou, dankjewel. Echt, oh nou, man. Ik heb in ieder geval één toets gemaakt, één hele toets. Die ik voldoende heb afgesloten. Nou, dit uh, is bijna twee applausjes waard. Maar nog één dan. Ja? Ja. Een ander applaus? Ja. Oké, okay, komt Janne. aan hoor. Als jij nog een applaus hebt. Ja, deze is beter. Beter hè? ja. ja. ja echt wel weer. Oké, okay, genoeg. Ja, en verder? Uh, voor de rest heb ik gewoon gewerkt. Ver. Morgen moet ik nog even werken. Sorry. Uh, ik heb net 30 euro aan het casino Dat gewonnen. hoef ik niet te weten, Lars, hoe was ik? Nou, het was echt helemaal geweldig. <laughs> ja? Ja, nou, nee, gewoon een normale schoolweek en een beetje werken. Gewoon zoals normaal eigenlijk. Applaus. Nee, dat is geen, appla okay. ik ben, hey, normaal geen applaus. Een normale schoolweek. Dat is zwaar. Ja, inderdaad. Vind ik ook heel zwaar hoor. voor mij. Dames en heren, als mensen gaan surren om aan pauze, dan wordt het wel heel raar. Uh, en wat heb ik dan gedaan? Nou, ik heb het uh, alleen maar vertellen van gister. gisteren. Gisteren, nieuws is er nu niet, dus kijk, krijg eigenlijk eindelijk je gewoon normaal commentaar erop. Ik heb gisteren uh, bijvoorbeeld uh, opgetreden twee keer. Eén keer met mijn film. Die is ook op mijn Facebook-account te zien. Karim Elgebali even intikken bij Facebook. En je vindt me zo. Hele lelijke kop, zie je dan. Ook je van Niels zie je meteen. Dus uh, daaraan kan je het zien. Um, maar ik heb gisteren ook, ook gezongen. Dat liedje hebben ik net al gedraaid. Maar... Weet je hoe vet dat is om te doen? Nee, dat weten jullie niet. <laughs> was was een film maken? Nee, een, een nummer zingen. Een nummer zingen? Ja. Voor dat, een publiek, voor een live publiek met een live band. Dat kan je een kick geven, maar het zou mij geen kick geven. Ook niet de zenuwen van voren dat je denkt: oh kut, ik moet hem niet opreden, ik moet hem niet opreden. Ja, kut, ik zou wel zenuwen doen. hebben, maar ik zou het gewoon niet doen. Ja, <laughs> ik heb gewoon die ballen, weet je. En weet je, dat, en wat gebeurde daarna? Eerst nou, die film, hoorde dit? Heel leuk, heel leuk. Daarna kwam een nummer tussendoor en toen hoorde je eerst, uh, zeg maar iets van dit. Hey, en toen had ik weer opgetreden en toen kreeg je dit. <applaus> <applaus> Snap je? Dames en heren, we gaan nu luisteren naar... <grijg> Avicii met uh, uh, Etta, James en uh, Levels. Want natuurlijk kan ik op hele verschillende levels acteren. En uh, dat ga je nu horen. Etta, James, Avicii, Levels... My lips have turned a shade of blue I'm frozen with this fear That you may disappear Before I've given you the truth It's like Kim K, but I'm disciplined, yeah Call me Sensei, I don't care what them say Cause that little chico, miss a world where I've been paid From M.I.A. to L.A. to P.A. Leave them red like C.J. C.J. meanin' Pam and the sin On Watch I stay high, what's your talk about? I don't pimp in the parking lot I got your girl in the bathroom actin' a monkey While I play with her baboon. Then I throw her back like a boomerang, Your buffoon. phone Your body lookin' amazing When you're dancin' like that Go get up on the stage Growing it, the sun so The shaker, and I'm dropping low. Rest up, death polo, and we are in the middle of the flow. Incomplete lit going. H-E-A-L-H-A-M, you know it. Don't dance no more, they acting. And I can understand it with all the back end. And all these shots throwing at their party. I'm like, you strippin', You better act like a dope. You better grab you some, take air to the floor. Cause it's clear, I'm here, and I ain't leaving up out there, beer till the time now put your hands in the air. Shake your body down slow. Dit was DJ Valley F Akon Pitbull, Jermaine, Jermaine ja. Droopy Boomerang. Mm. Heet dat nummer? Hoe so noem je dat ook okay? weer? Zou so ik nog één keer doen? Kom. Komt u hoor. Dit was uh, DJ Valley Fell, Ja. F Nee, DJ Felly Fell F. Nee. DJ Felly Fell. Futuring. Aken, Pitbull en Jermaine Dupri. Dupri. Met boomerang. boomerang. I catch a Boomerang for you En eh. Uh, ik ga even verder um <laughs> uh, Even kijken, daar, daarna hoor je er nog natuurlijk uh, Hot Shell Ray Met lied ja, daar. Avicii Daarvoor Met uh, <laughs> Levels <laughs> Echt echt bedoel Met de bagagetrager Ik <laughs> kan je bij lachen Sorry, ja Ik moest lachen, meer. Ja. Maar waar gaan we nu naar luisteren Griem? Naar Vogelquiz I got it Nou oh. ja, laat onze de maar horen. De Vogelquiz nou, Dan hebben hier twee en... gasten die uh... Ja, schemer. Zeg maar. Ja, van uh, een keer uh, bekijkt vogels en een ander fokt ze. wij zijn Hoe noem je dat? ornitoloog. Niet zo net hè? Wie <coughs> Bioloog? Ornitholoog. ornitholoog. Ornitholoog. Voor de luisteraars ja. die niet uh, VWO hebben gevolgd. Uh, wat is hij? nee uh, in het Nederlands zeg maar. Ja, jongen, dat is Nederlands man. dit is niet zo moeilijk, je weet allemaal wel. Ja. Ornithologisch. Een ornitholoog? Ornitholoog. Vogel. Ik ken alleen de moeilijk woord, woord, woord hè? Ja, wat? Moeilijk woord hè. Ik ken alleen oh, de okay. dit, is, dit is vraag 1: hoe Wat? heet het drankje dat naar nou vogel vernoemd is? Amstelbier, eh, uh, Sandbrowse of zo? Sorry. Nee, jammer. Vlugel, Vlugel. Oh ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, hoe, heet, hoe heet Ronald van z'n achteraan? Vogel. Ja! Wie ja, zei, ja. zei dat? Wat zijn je? Oké, oké. Gaan we dan. snel door met het volgende <laughs> nummer? Nee, nee, we gaan nog door. Um, <laughs> Zullen we naar het volgende nummer gaan? Dan gaan we zo door met de quiz. Ik vind het een goed idee. Ik ook. Black Eyed Peas Met uh, I've got a feeling I got En we yeah. gaan gewoon weer door met de, met de quiz Niels We gaan door Ja yeah. uh, Dat is uh, namelijk Met de volgende vraag Hoe heette de oud-minister die door Rutger Kastenkum Weg is gejaagd Ella Vogel Laar Laar Poco, Ella Vogel laar. Ja Laar zijn hem goed Dat ja, het is ja, het 1-1 Ja het is um, <laughs> 1-1 nog een uh, en echte vraag um, Noem Vijf soorten vogels Op die in Nederland voorkomen Gewoon vijf soorten vogels Ja het mag ook In het dierentuin zijn zal het slaat helemaal nergens op, dat kan ik zo Dat helemaal nergens op, want dat kan ik zo ja, de... nee. ja, Dat ja, kan de vogel vijf... noem, noem even vijf Ik niet filmen. Noem even vijf vogels een ex, een rood, vijf vijf vijf rood zin, bosje Niels, doe je mee aan de quiz? Nee, oké, okay. je bent quizmaster, ga je toch niet voorzeggen? Zelfs ik kan die beantwoorden Zonder dat ik een of andere dieropleiding heb Vijftien ja, jongen. Nee. 15, nou, 10. We, we hebben nog maar een kwartier, dus ja. nee, dat kan niet. Ah, als, uh, deze... 10 vogels. Wie je als nou 10 vogels opnoemt? Ja, ik weet ze niet, ik heb geen idee. Was? 10 vogels? 10 vogels? 10. Maar, ja, die maar, maar, maar, dat 10. deed ik niet. Nee, sorry. Nee, helaas, ja. Nee. Volgende... Vol vol vol vol nee. Ah, shit. Nee, ja, dat we die niet weten. Is dat is één. Man. Ja, is een, een, met vleugels, Een vogels, ja. penguin. <laughs> <laughs> een, uh, een hyena. Een hyena, ja, ja, ja. Nee, een heeft vleugels. Wat dacht je van een olifant met zijn flap Oké, okay, ja. we gaan uh, verder ja. naar het volgende nummer. Nee, nee, we gaan Niet. nog een uh, vraag doen. Hey, nee, de quiz gaat nog doen. Ja. De quiz gaat. Niels. Mensen die, die hebben hier de hele tijd op zitten wachten op de quiz. En dan denken ze van. Ah, dan komt Niels wel met het volgende nummer. Maar, eh. Uh, hoe noem je het als je. als je vliegt? In het Engels. Vliegen. <lacht> Fly. Flying. Fly. Flying vind ik beter. Dus, en als je dus is, ergens nee. in zit. Dus, iets wat vogels niet hebben. What? Ja, eens even nadenken. Iets wat vogels niet hebben en het eet vliegtuig te maken. In het Engels. Een plein. Een flow. Een flow. Wie zegt dat vogels niet hebben? Dat zeg ik. Ik ben echt wel als een flow, joh. Ja? Gaan wij luisteren naar Beyoncé met Bessing and Everett En zo komen we terug met de finale van de quiz, de vogelquiz. Succes. Met Best Thing I Never Had Wat een nummer blijft het toch natuurlijk hè? Speciaal voor Niels, Niels houdt van Beyoncé Dus uh, ook een hele leuke vogel hè? De Beyoncé vogel natuurlijk Slechte grap Je moet lachen? Oh was het een grap? Ja. Ja, dit, is meer, ja. <laughs> dit is meer een soort van Momentje Een al momentje um, De eerste vraag, een sportvraag, want we gaan dan sport en vogel -quiz spelen De eerste vraag is, uh, hoe heet de Vink Vogel De, de, de, nee. oh, de vink hoe heet de blinde vink van de Eredivisie? Dankjewel Dankjewel Daily Blind Warm, Warm? De blinde vink van de Eredivisie. De, ja. Dat is de Eredivisie vink. Pieter Vink Ja, ja. ja. Yes, yes. Ja. <laughs> noem, ja, wel een, vogel? noem een Vogelsponsor op in de Eredivisie Ronald. Een vogelsponsor op in de Eredivisie Een vogelsponsor op in de Eredivisie FC Twente, FC20, Twente, ik zeg FC 20 Een vogelsponsor. Mag ik het zeggen? Arkevly. Kips, Leverworst. Kips? Ja. ja. ja. Scherp Karim. Eh, draai me weer een nummer. Ja. Jongen, jongen, zo diep zinken. Man, man. man. Bro, even serieuze vraag. Even serieuze vraag. Kunnen vogels zweten? Scheiden? <laughs> zweten. Kunnen vogels zweten? Nee. Jij? Nee, volgens mij ook niet. Want Wat? ze hebben geen zweetklieren. Uh. Ze hebben geen zweetklieren, het staat hier letterlijk. Nee, vogels kunnen niet zweten omdat ze geen zweetklieren hebben. En we gaan nu door met de jonge kwartels. We gaan nu door met de jonge kwartels, namelijk uh, direct met jongens. direct jongens, hoor je hier op uh, CFM ja, um, We zijn bij de laatste vraag aanbeland, de allerlaatste vraag van de vogelquiz. Um, en deze is wel echt heel moeilijk en je moet hier goed bij nadenken. Vogel, wat is, ja, vogel? Is dat je antwoord? Ja. Echt? Nee. Oké, dan mag okay. Lars als eerste antwoord te geven. Ja. Uh, noem de vogel op aan de tafel van Football International. Dus noem de vogel op die aan de tafel zit bij Voetbal International. Af en toe hè? Af en toe. Niet altijd. Eens in de twee weken. Je hebt er twee. Binnenkort <laughs> heb je er nog eentje. Die, dat is de volgende vraag. Het is geen rare vogel, maar een ander. Ja. Weet jullie dit? Willem van Hanegum. Dat is de volgende vraag. <laughs> <laughs> die is ik zo. <laughs> Weet jullie hem echt niet? Uh, nee, ik ben aan. Nog benen. vijf seconden. Wie zit er nog meer? Vier. Drie. Twee. Hans Ah, Die zit er allemaal niet man Echt wel En de volgende vraag is Moet nog een vogel op die aan de tafel zit? bij Goed zo, een hem Oh man! De winnaar van deze quiz, de Vogelquiz 2011 Waarom kunnen we ook binnenkort nog een Dat is nieuws! We kunnen nog een keertje snel volgend jaar weer spelen De winnaar van de Vogelquiz 2011 Is geworden De heer Matthij Groot uit Schagen. Ik kan de eer met Allah van deze keer helemaal niet winnen Ah, vind ik zielig. Um, nou, het is al bijna weer uh, 7 uur. We, hebben, we hopen dat jullie genoten hebben van deze vogelquest. Um, wij in ieder geval wel heel erg. Althans, um, mm -hmm. ik heb hiervan genoten. Ja, jij ja, in ieder geval, ja. Heel lief. Laat het me Ja Het is voor mij tijdsbesteding dit hè. vind ik wel. Gaan we luisteren naar uh, de Ellen Clark vogel? Oh, ik heb nog één belangrijke vraag. Hoe een vogel op het seizoen staat. Pino. Pino. Was je weer eerder uh, hè? Weer later, weer eerder, uh, Mathij. Dus... De Pino In Oh, nog één keer stoppen. Ja, Niels, vertel jij eens een keer een verhaal over Pino. Ik, heb, ik weet dat jij een heel leuk verhaal hierover weet. Nee. Over dat je op een, op, op, op een avond was en er trad Pino op en toen ging jij aan de vragen, ben jij Pino? Maar je wist ook niet dat Pino zo goed kon zingen. Nee, klopt. Ik wist ook niet dat Pino zo klein, zo, uh, zo klein was. Je wist ook niet dat Pino zo klein was? Nee. nee. Maar Pino kon er zingen. Pino kan zingen. Oké, okay, en dan Clark ik ook. dus dat hoor je, je kon zingen. Ja, hij deed, je, hij deed de vogeltjes dan op dat feest, denk ik. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week. Ja, tot volgende week.